Vraag mij niet wat ik hoorde en of het mij bekoorde. Het gaat oor in, oor uit. De radio wordt afgestemd op een bepaald geluid. Een vraag, een antwoord, iets cultureels en tussendoor hippe muziek. Vraag mij niet wat ik hoorde. Het zijn steeds veel, veel, heel veel woorden. Wat eens leidde tot levensvaart. Eigen onderzoeken, een reis, museum, een film, een boek. Het is verjaard. Alles is bijeengegaard. Ik hoor een echo. Ik raak alles kwijt. Behalve de zee. Een zee. De zee van tijd. Ik heb een zee van tijd.